Techniek, mijn naam is Ronde Witwinter en graag tot de volgende keer.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 Opnieuw heeft een kandidaat-kamerlid van de PVV zich teruggetrokken. Het is Gidi Marcusover. De nummer 5 op de lijst zegt dat hij niet langer continu onder een vergrootglas wil liggen. Marcusover werd twee jaar geleden opgepakt met een vuurwapen... en kwam ook in opspraak door zijn pleidooi om kritische Joden... levenslang uit de Joodse gemeenschap te verbannen. Vorige week trok Melanie van Hemert, de nummer 9, zich al terug wegens ziekte. Ook zij was omstreden. Haar cv op de PVV-site klopte niet. Op het partijcongres van de PvdA in Nijmegen hebben de leden voor een lijstverbinding met GroenLinks gestemd. Ze hopen daarmee de kans te vergroten dat hun partij na de Kamerverkiezingen van 9 juni restzetels krijgt. De bezoekers van het PvdA-congres werden vanmorgen door enkele groepen actievoerders opgevangen. Gehandicapten protesteerden tegen plannen om het persoonsgebonden budget uit te kleden. En studenten riepen de PvdA-leden op om niets te veranderen aan hun studiefinanciering. Volgens het conceptverkiezingsprogramma wordt de basisbeurs omgezet in een lening... Vandaag wordt het definitieve programma van de PvdA vastgesteld. Een Zuid-Koreaans marineschip is vier weken geleden gezonken door een explosie vlak onder het schip. De Zuid-Koreaanse regering sluit niet uit dat het een torpedo was, maar het zou ook een mijn kunnen zijn geweest. Het onderzoek, dat duidelijk moet maken wat het was, duurt nog een paar weken. Noord-Korea heeft steeds ontkend dat het een torpedo heeft afgevuurd op het schip. Bij het incident kwamen 46 opvarenden van het Zuid-Koreaanse marineschip om het leven. Het weer...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 And you'll take to the sky. Ja, dat was hem helemaal. Summertime van uh, niemand minder dan uh, de mannen van Brainbox. Ja, het kan eindelijk. Het is uh, vandaag eindelijk lekker weer. Over hem, de komende weer uit. Uh, rockjesdag, zou Martin Bril zeggen. En het is vandaag 25 april bij deze zonnige muziekboulevard. Wat gaan we allemaal doen straks? Uh, we gaan een interview uitzenden met Mary. Had a Little Band met Marianne Oldenburg. In het tweede uur gaat dat plaatsvinden. En daar worden dus een aantal uh, nummers van de EP... Six Short Stories uh, ten gehore gebracht. En de centrale uh, figuren vandaag zijn We Cook With Fire... Um, onlangs hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Die single die hoor je pas aan het eind van de middag. Want als dit programma overgaat in Zondag en Kennenbeland... dan uh, gaat uh, We Cook We Fire gewoon mee in dat uh, programma. Dus straks uh, zullen we in ieder geval alvast één van de nummers van de heren draaien... uit de omgeving van Haarlem. Daar komen ze vandaan. En dit, zoals gezegd... Uh, Casimir Lux en consorten begonnen deze uitzending. Het is uh, overigens zo dat... Uh, ...de Brainbox formatie weer helemaal bij elkaar is... ...met uitzondering van één... ...en dat is een, niet zomaar één... ...dat is de gitarist Jan Akkerman... Ergerzinnig als hij is... Uh, ...en toch ook een beetje zo van... Uh, ...ik doe toch waar ik zelf zin in heb... ...heeft hij gezegd van... ...ik laat dit maar even aan mij voorbij gaan... ...nou... ...vandaag... ...is het uh, 25 april... ...en dat betekent dat we dus nog... Uh, ...250 dagen te gaan uh, hebben... ...in, deze, in dit jaar van 2010... Meest in het oog springende verjaardag is de verjaardag van El Salvador, oftewel de verlosser Jan Kruijf. Hij wordt vandaag 63 jaar. Albert Verlinde is vandaag ook jarig, wordt 49. Femke Halsema viert haar 44ste verjaar, verjaardag. Is van hetzelfde bouwjaren als deze jongen hier. René Zelweger is vandaag 41 geworden. De actrice die uh, we kennen van Bridget Jones. Hè, in, uh, op het Witte Doek. Maar anders heeft ze ook nog een hele bekende rol gehad. Als tegenspelster in de film Jerry Maguire. De tegenspelster van Tom Cruise was ze toen in die film. En Björn Ulvaas, een van de founders... ...zou je bijna kunnen zeggen van Abba... ...is vandaag ook jarig... ...en uh, wordt vandaag 65... Al Pacino is ook jarig... ...die wordt, schrik niet... ...70... ...ja, het is al, uh, je zou het hem niet geven... ...maar hij is het inmiddels wel... ...Al Pacino is 70 jaar geworden vandaag... ...en Henk Aron... ...dat is een, uh, een, een heer... ...die uh, voor, uh, voor de president is geweest... ...voor Suriname... Ik kom er bijna niet uit. En, uh, hij leeft geloof ik niet meer, maar die zou vandaag uh, 74 zijn geworden. Ik weet niet precies of die leeft, maar ik dacht het wel. Uh, dan is er vandaag uh, gebeurd het volgende, want op 25 april zijn er ook nog een belangrijke wapenfeiten uh, te vertellen. Want bij een treinongeluk in de buurt van de Japanse stad Osaka vallen op maandag 25 april 2501 doden. De twee van Putten worden op donderdag 25 april 2002 vrijgesproken van de moord op Christel Ambrosius. Waarvoor ze tien jaar gevangenisstraf hadden uitgezeten. En dat uh, gebeurde al daarvoor. En met name Peter E. de Vries heeft daar heel veel aandacht aan besteed aan deze zaak. Uh, 25 april 2000 is er een uh, PTT-kantoor waarbij de rechter gelast een rookverbod in te stellen. Een postbesteller eiste met steun van het Astmafonds een rookvrije werkplek. En op woensdag 25 april, dan wordt de ruimtetelescoop de Hubble door het Amerikaanse ruimteveer in de ruimte uitgezet. En op zondag 25 april 1982 draagt Israël het laatste deel van de bezette Sinaï-woestijn over aan Egypte. En 25 april 1980 mislukte het de Amerikaanse militaire operatie om de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran te bezoeken. Vrijden. Dus dat is allemaal op 25 april. Nou, dan hebben we alle belangrijke wapenfeiten genoemd. Dan zeg ik altijd uh, dat we om half 1 in ieder geval nog het weer gaan doen met uh, de weergoeroe Lex van Doorn. Tenminste, uh, niet met Lex persoonlijk, maar wel wat hij heeft achtergelaten hier op de website van zijn uh, weerpagina www.meteopagina.nl Ik zou er gewoon maar even op kijken, want... De klok staat gewoon op zon de komende week. En denk ik, hier en daar zal er misschien nog wel een wolkje voor de zon. Maar ach, dat mag geen naam hebben, denk ik. En we gaan ook natuurlijk muziek draaien. En daar gaan we dan maar eens even fijn mee beginnen. Um, is is gecoverd. En dat heet Foolish Games.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 drummed my guitar Well, excuse me Guess I'm mistaken You've lost was hem helemaal. Dan het origineel dus. Jewel and Foolish Games en daarvoor hoorden we de, de zingende bardame van afgelopen donderdag in de bar battle Joyce Meister. Met hetzelfde nummer, maar dan haar eigen interpretatie. Overigens, die bar battle dat komt straks nog in het uh, programma Zondag in Kennemerland nog even te spraken. Want dan komt Ron Brouwer even langs. Een van de mensen die dat bedacht heeft, de bar battle Ja, de, heel bijzonder natuurlijk. Um, natuurlijk, als we kijken naar het weer buiten, dan staat de klok toch weer op zon. En dit, dit is altijd zo mooi. Dan denk ik aan al die overvolle wegen. Hier de Splitsing en Wind in zeilen. Zou je ook niet denken dat ze in gospelgroepen heeft opgetreden? Toch is het echt zo. In Brooklyn, New York is ze geboren, deze Stephanie Mills. Maar ze is een beetje ontdekt door Jermaine Jackson, en die heeft er uh, min of meer bij Motown ondergebracht. Een van de grote hits die ze had was in 1984, The Madison Song. Ja, dat is een periode, daar begon ik Koper heel lichtelijk uh, aan radio te denken. 85 is die begonnen, dus ja, het wordt een feest uh, aan het eind van het jaar, want dan uh, zit hij gewoon 25 jaar in het vak, leuk is dat. Dit, dit soort herinneringen roept dat dus op als, als je zo'n plaatje draait uit het midden van de jaren 80. Het is ook inderdaad een beetje de periode dat ik een beetje ben begonnen met uh, dit leuke medium zou je bijna kunnen zeggen. Het is tijd voor... Zie je het, weer inderdaad, want het is mooi weer als je nu naar buiten kijkt. Hoewel er toch hier en daar een beetje een wolkje begint er te komen. Dat hadden we niet afgesproken. Maar goed, uh, voor in ieder geval is het uh, voor vandaag eerst zon. Rond het middaguur toenemende bewolking. Nou, dat heeft uh, lekker zo wel een klein, leekje, een klein beetje gelijk in. een Beetje boelbuinen zou ik zeggen. Later in de middag toenemende kans op wat regen. Wat vervelend nou. En overwegend zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Ga je met je zomerse plaatjes. Een maximum temperatuur is 19 graden NAC. Wat min wind en minder warm. En dan maandag, mist bewolkt, matige westelijke wind en de maximumtemperatuur temperatuur zal dan zijn 14 graden. Je kan dus weer gewoon dan een extra trui weer aantrekken. Zou ik ook weer echt hollen en stilstaan in dit land. Maar goed, maandemiddeltemperatuur is 14 graden en de zeewatertemperatuur is 10 graden op dit moment. Dus het begint er wat op te lijken. Het, het, het zal nog even een tijdje duren voordat je echt gewoon echt lekker in het water kan plonzen. Zover is het nog niet. Maar goed, de weersvooruitzichten voor de komende dagen. De komende week periode met zon en meest droog. Maandag, zoals gezegd, meer bewolking. En vrijdag, kans op wat regen. Dat is niet zo mooi voor die mensen die uh, zeg maar met een oranje bitter in hun handen staan. En uh, zeg maar bij de zeepkistenrace staan. Weet ik wel wat je dan allemaal aan het doen bent. Het wordt uh, er in ieder geval niet helemaal beter op. Maar goed, we weten het niet. Er is ook zover weg vrijdag alweer. Uh. Zullen we maar gewoon weer een uh, stukje muziek draaien. Lijkt me wel verstandig. Hier is Stop the World and We Cook, We're Fire. Yesterday's News Why not choose I can't get a grip It really doesn't Leave a message. You're gone for good. You gone, gone, gone. How can the world keep spinning round? How come time won't stop? Yeah, the wheels and the hands and the numbers won't take a breath your brain. <laughs> Creatieve kracht Hans van den Burg was dat met zijn band Grupo Sportivo, want daar hebben we het over. Kijk, nou staat er iets aan wat eigenlijk even niet aan had moeten staan. Stukje tv. Uh, dit gaat even uit jongens, oké. want anders dan uh, horen we een beetje tv-achtergrond uh, in deze studio. En dat is niet helemaal de bedoeling. Gaat geloof ik even, uh, verge uh, vergeten het uh, volumeknopje even uit te schakelen, maar dan zullen we gewoon eventjes, hoppatee. Helemaal op nul zetten. Ik zei het, Groeper Sportivo. Het uh, nummer uh, Hey Girl uh, deed mij denken aan afgelopen donderdagavond. De heer Van Nes zocht uh, een beetje de plaatjes uit uh, in die donderdagavond. Maar toen draaide hij een ander nummer van Groeper Sportivo. Rock and roll. Heb ik overigens bij me. Dus uh, straks in het uh, programma Zondag in Kennerland zal ik hem wel even draaien. Dus dan uh, weet je dat alvast. Ik vind het wel een beetje overdreven dat we dan uh, ineens uh, twee uh, nummers van Groeper Sportivo achter elkaar gaan draaien. Dat doen we niet. Uh, deze dame die klaar staat, die komt ook uh, twee keer langs hoor vandaag in deze muziekboulevard en straks met een ander nummer nog in, de, in het programma tussen 2 en 5 wat we beide uitzenden op AB Radio en van Zandvoort hier is Madonna met haar laatste single van van tijdje terug Celebration McDonald was dat met uh, Niks anders dan Mr. Rock'n'Roll uh, Vorig jaar, nee, twee jaar terug Alweer een hit geweest hier in uh, Nederland Nou, uh, daarvoor uh, Was het Madonna uh, De dame die niet weg te krijgen is In showbizland. het is inmiddels ook al De 50 voorbij, maar dat zou je dat toch niet uh, Geven eerlijk gezegd als, uh, als we dat uh, Zo uh, horen He, Met Celebration het is, was er Geloof ik een beetje een aanleiding toe dat ze zoveel jaar In het uh, vak zat, denk ik Het zou zomaar kunnen in ieder geval Zoals gezegd, uh, straks in het uh, tweede uur uh, een, een interview wat ik had... Twee weken, nee, niet twee weken terug. Vorige week vrijdag, ik moet het goed zeggen. 16 april toog ik naar uh, Zwolle toe om uh, Marianne Oldenburg te interviewen. Dat is Mary Had A Little Band. Daar is uh, zij de frontvrouw van. Ja, en dan weet je ook waardoor die eens een beetje ontstaan staan is. Want uh, Marianne is natuurlijk, als je het vrij vertaalt naar het Engels, Mary... En dat is dus De Mary. Uh, ze hebben het heel erg druk uh, gehad vorig weekend. Ik uh, geloof bij Record Store Day hebben ze in twee uh, platenzaken. Zoals wij ze dat pleegden te noemen in de jaren 80. Maar tegenwoordig heet het, het cd-winkels. Uh, Eén in Arnhem en één in Nijmegen. Daar heeft ze met de band gestaan. Eigenlijk is het gewoon de band. Want uh, ze kan niet zonder de, de band. Dat zal ze straks ook een beetje gaan vertellen in het uh, tweede uur. En natuurlijk zit daar ook muziek in van. Uh, Mary had a little band Dus dat uh, kan je in ieder geval sowieso verwachten maar Nou, zover is het uh, nog niet Eerst uh, gewoon uh, Denk je dat het een beetje oude muziek is Nou, niks is minder waar hoor Het is gewoon uh, hedendaags Maar met een uh, ja, 60 randje Ik heb het over de treats En come on baby make her feel alright. But you're not my cure do. Straks worden gewoon alle vragen gewoon beantwoord wat betreft deze dame Marianne Oldenburg. Mary had a little band en don't even bother. Straks in het volgende uur gaan we daar een interview van doen. En dan zullen we ook nog meer van deze muziek gaan draaien. Dus dan weet je dat alvast. En nu zit ik een beetje vrij te worstelen van uh, wat zal ik nou gaan draaien. Nou, dat is heel simpel. Dan doen we deze maar van Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. Lenny Kravitz was dat met I'll Wading. We hebben er nog eentje klaarstaan. Dat is ook al uh, van een tijdje terug. Als je gelooft in de sprookjes... Nou, ze hebben er bij Lois Lane... Hadden ze er ooit eens een hele mooie op uh, bedacht. De Fortune Fairy Tales. Tot aan het nieuws van 1 uur.